Met het NOS-journaal. Staatssecretaris Zijlstra. El... de per 1 september op te schorten. De meerderheid in de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Volgens Zijlstra is het juridisch onmogelijk om nu de maatregel tegen te houden. De wet moet hiervoor worden veranderd. Hij herhaalt verder dat de financiële consequenties van het niet doorgaan van de boete groot zijn. en dat hij geen mogelijkheden ziet die te dekken. De langste de deerboete houdt in dat studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen. 3000 euro extra moeten betalen. De financiële markten hebben volgens minister De Jager meteen negatief gereageerd op de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa. Gisteren hebben buitenlandse handelaren bij het ministerie van Financiën direct geïnformeerd naar het Nederlandse standpunt. Roemer noemde gisterochtend een Europese boete wegens overschrijding van het begrotingstekort belachelijk en voegde daaraan toe dat hij niet van plan is zo'n boete te betalen. De Jager zei ook dat hij blij is dat Roemer gisteren later bij Nieuwsuur zijn mening leek te herzien. In Moskou heeft de rechter drie leden van de Russische punkgroep Pussy Riot schuldig bevonden aan het kwetsen van de gevoelens van gelovigen. De drie vrouwen zijn vandalen met religieuze haatgevoelens, zei de rechter, die nog steeds bezig is met het voorlezen van het vonnis, dat tachtig kantjes stelt. Tot het uitspreken van de straf is het dus nog niet gekomen. In februari zong Pussy Riot in een kerk in Moskou een protestlied tegen president Poetin. In Renen heeft de politie woensdagavond bij een woning een gestolen stroopwafelkraam teruggevonden. De bewoner is aangehouden en zit nog vast. Na een uitzending van Hart van Nederland afgelopen dinsdag meldden verschillende mensen bij de politie dat ze de kraam hadden gezien. De kraam werd vorige week woensdag gestolen in Apeldoorn. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende dag. Het weer, vanavond in het hele land helder. Vannacht komt het af tot 17 graden. Morgen en ook zondag volop zon met temperaturen rond de 30 graden. Na het weekend kans op een regen- of onweersbui. Het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Swaan bij de ANUB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. De A27 richting Almere bij Hagestein 5 door een ongeluk. En de N57 Rotterdam richting Oudorp tussen Rokanje en Stellendam 7 kilometer. De brug staat er open door een technische storing. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Welkom terug bij de Euro Breakdown, op weg naar de nummer 1 van Europa. In welke plaats dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur. En na die klok van 5 uur begint natuurlijk jouw weekend. En wat voor weekend hè, vol zon richting de 30 graden. Lekker weekend gaan we tegemoet. Eerst dus nog even op weg naar de nummer 1, uur lang vol met hits. Hier op CFM, aflevering 33 van de Euro Breakdown. Jaargang 22 alweer. 21 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 3 platen uit de lijst moeten. Rihanna, Where Have You Been, Gustavo Lima, Ballade en Rita Ora en Chinitemba, R.E.P. Snelstijger hebben we gehad, he. Fun Some Nights ging in één keer 11 plaatsen omhoog. De snelste dalen, die was er voor Calvin Harris en Nio, Let's Go zakt er 14. Deze week zijn 4 het langs genoteerd. Dat zijn Flow Ryder, Whistle, Conor Maynard, Kent no en Alex Clare Too Close. Alle drie alweer 14 weken in de lijst. 17 augustus 1977. Als eerste oppervlakteschip bereikte de Russische nucleaire ijsbreker Artkita Kika, de Noordpool. 1982 op deze dag productie van de eerste CD ter wereld door Philips onderdeel Polygram. En in 2010 in Walt Disney Studio Park wordt het themagebied Toy Story Playland geopend. Terug naar nu, de nummer 19 is voor Pink. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. In de vijfde week gaat Pink Matt Blow me one less kiss. Twee plaatsen omhoog naar nummer 19. Zometeen de 17. Edward Sharp en Managing Zero. <middels> blijven ze zitten op plek nummer 17. Edward Sharpe choppen, de Managic Sales en That's What's Up. En voor op 19 Pink, Blow Me One Less Kiss. En je krijgt van mij nu even een blokje met hits achter elkaar op 15. Nicky Minaj en Pound the Alarm. De de vijfwerk van 19 omhoog naar 15. Van 15 naar 14 Lorraine Utoria. Major Lazer Get Free gaat van 16 naar 13. De studio Killers, Eros in Apollo gaan van 14 naar 12. En het blokje sluiten we dan af met Usher en Scream die deze week blijft zitten op plek nummer 11. Em. Some call me Nikki and some call me Rowan. Visa, please, I'm in a visa. Just happy to not my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. Come soon and I'm little mini thirties out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle flip, bottle guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. What? Bottle flip, bottle guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. The music makes me. In de negende week blijft Usher en zijn Scream zitten op plek nummer 11. En we moeten snel door, want willen we voor 5 uur de nummer 1 nog halen, dan uh, moeten we toch even snel door. Will I Am Eva Simons, This Is last van 6 weken in de lijst en stijgen van 13 naar 10 toe. En zometeen voor jou op plek nummer 8, Sherry Cole, Koma name. en 7 voor Jason Ross en de Freedom Song. If you love it like I love it.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 It's a concert Ben. the joy it brings. Weg naar de nummer 1 van Europa was dit de nummer 6. In de zevende week gaat Room 5 One More Night omhoog van 10 naar 6. Jason Master Freedom Song, hoorde je daarvoor. Zijn zevende week, hij gaat omhoog van 12 naar die zevende plek toe. De nummer 5 stond vorige op nog een stuk hoger, namelijk op 2. Maar in de elfde week is voor W2F toch een beetje over. Drie plaatsen verlies voor Dabob. Call City, Carly, Jepsen, Good Time doen het een beter. Die gaan omhoog van 8 naar 4. En dat alles in hun vijfde week alweer. Kati Mami, Mami, Takta, Takata, bro Twee weken lang heeft hij het uh, volgehouden helemaal bovenin lijstabro ta en takata, maar in de negende week is de Ovenhe en Zakt hij van 1 naar 3 toe. I City, Cora, Japs en Good Time vinden we op 4. WTF en de Bob was de nummer 5 van deze week. And room 5, One More Night vinden we op 6. En Jason Mraz, The Freedom Song was 7. Cheryl Cole ging ook weer een plekje omhoog. Call My Name vinden we terug op 8. En The Far East Movements featuring Cover Drive en Turn Up The Love was nummer 9. 10 was er voor Will I Am en onze eigen Eva Simmons. en This Is Love. In de zesde week ging die plaats van 13 omhoog naar 10. Ik heb ik nog twee platen voor je te gaan. Eén gaat van 6 naar 2 en die andere van 3 naar 1. Die van 6 naar 2 die staat ondertussen alweer 7 weken in de lijst is van Rudimental en John Newman en heet Feel the Love. 6 naar 2 doet. De cabro zakte van 1 naar 3. En Ben Hauer doet precies andersom. In de achtste week gaat Keep Your Head Up van 3 naar 1 toe. I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind on the second best all the scars that come with the greenness and I give my eyes to the bottom.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 At this happened I search for between the sheets, or feeling blind. But realized all I was searching for was me. Oh oh. Aflevering 33 van de 22e jarige Euro Breakdown. Met een nieuw nummer 1. Ben Howard en keep your head up in de 8 dus omhoog naar nummer 1 toe. Volgende week, tussen 3 en 5, weer een nieuwe lijst. En voor nu wens ik je een heel goed weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur.